Dit is Jeroen Jebkema met het internationaal. Voor de tweede opeenvolgende dag heeft China tientallen militaire vliegtuigen langs Taiwan laten vliegen. Vrijdag waren het er 38, gisteren 39. Ze kwamen zo dichtbij dat Taiwan zich genoodzaakt voelde om gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. China beschouwt Taiwan als afvallige provincie. De claim dat het eiland bij China hoort, wordt al bijna twee jaar kracht bijgezet door gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers richting Taiwan te laten vliegen. Tot een confrontatie kwam het nooit, maar het aantal vliegtuigen dat China stuurt wordt wel steeds groter. De Taiwanese premier Su zei gisteren dat China de vrede in het gebied in gevaar brengt. In Brazilië hebben tienduizenden demonstranten het vertrek geëist van president Bolsonaro. Ze zijn ontevreden over hoe zijn regering de coronapandemie aanpakt. Zo eisen ze dat er meer vaccins beschikbaar komen. De betogers willen ook dat de hoge inflatie en gasprijzen worden aangepakt... De demonstraties zijn georganiseerd door oppositiepartijen en vakbonden. In diverse steden in de Verenigde Staten zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren voor het recht op abortus. Aanleiding is een nieuwe wet in de staat Texas die vorige maand inging. Deze wet verbiedt abortus zodra er bij het embryo een hartslag is waargenomen, wat meestal al na zes weken zwangerschap is. Een Nederlandse wandelaar is om het leven gekomen door een val van een stel rotspad in de Franse Vorgezen. Volgens de Franse publieke zender struikelde de man over een wandelstok tijdens een wandeling met zijn vrouw. Hulpdiensten, waaronder een helikopter en klimmers, troffen het lichaam van de man ongeveer 100 meter lager aan. Het sentier des Roches is een bekend wandelpad. Het staat bekend als een van de moeilijkste in de Elzas. Het weer bewolkt en op veel plaatsen regen. Op sommige plaatsen wat zo'n 30 mm. Later op de dag breekt in het westen de zon nog door. Tijdens regen, zo'n 13 à 14 graden. In Limburg kan het 20 graden worden. Morgen overwegend droog en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 wel, er was er ook een, die met rozen pak bij, en die leek precies op een jeugdkik van mij. Weet je nog wel oudje? Wij kikten al ze leuke dingen. Weet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 20. Het komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Daarvoor bedank ik kort. Draai er voor wederom het beschikbaar stellen... van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En de eerste volgende artiest is uh, Lodewijk Ferdinand Tiebe. Geboren in Den Haag op 19 april 1890. En overleden hier in Zandvoort... De 24 juni 1959 is beter bekend onder zijn pseudoniem Blue Bandy, Nederlandse zanger en conferentier die in de periode tussen beide wereldoorlogen een van de populairste artiesten van Nederland was. En eh... Uh... Hij is afkomstig uit een Haagse arbeidsgezinnetje. Werkt als piccolo, huisbediende, straatzanger. En als dienstplichtige bij de marine. Voordat hij in 1915 een serieuze carrière in het Variatee begon. En aanvankelijk trad hij samen op met zijn broer Willy. op onder de namen De Bandy Brothers. Bandy is een uh, voor Amerikaanse omkering van de lettergrepen Die Ben. Al snel blijken de karakters van de broers echter te sterk te botsen. om zinvol te kunnen samenwerken. In tegenstelling tot Willy stond uh, Lou bekend als een moeilijk mens. U hoort hem nu Lou Balm met ratsch, kuch en bonen.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 Wij marcheren, die rijeren, of we zitten te dineren. Als die eventjes kan leien, dan slaan wij aan het vrijen. Van de meisjes, kleine zeisjes, hebben liefdesparadijsjes. Bankje en een landje, s'avonds bij het maandje. Een soldaat vindt gauw nog goed gehoor. Ik bij zijn vrouw een streepje voor. Zij weet, een militair heeft moed. Het is een keer al goed doorvoed. Het soldaten-diner, ratten en bonen, doe daar je maaltje maar mee. Vreed is ons streven, vrijheid van grenzen tot strand Hollandse soldaten Het chique, magnifieke, overdreven, excentrieke, geaccepteerd in doen en laten, dat haten soldaten, maar het ronde, oergezonde, echt oprecht en onomwonden, het blinken en verre is het midden, die symptomen vind je in de kuk, in de rat en bonen weer terug. Zeg wat je eet, mijn beste vent, en ik zeg wie en wat je bent. Zet soldaten diner, grafsplech en bonen. Doe daar je maaltje maar mee. Breed is ons streven, vrijheid van grenzen tot strand. Hollandse soldaten.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 Dat bracht zijn hoofd op hol. Zij maakten zijn leven tot een, hel. tot een hel. Zij verbraste zijn centen en verkocht op laatste knol. En de cowboy landde in de cel. Al het je De ijs was lang niet mild. En dreigde met vele jaren straf. Jaren straf! Zijn zucht naar avontuur, die was meteen gestild. Voor die taaien was toen de lol eraf.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 Je bent voor mij de hoofdprijs uit de slotterij. Anne-Marie. Na vele jaren wachten van die prijs en dat ben jij, Anne-Marie. Jouw lieve lach zijn mijn miljoenen, de rente hiervan zijn jouw zoenen. Je bent voor mij de hoofdprijs uit de slotterij.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 today plaak is van Edi Christiani. Als eerste door uw oude Taai en daarachteraan Anne Annemarie zien hem Zandvoort lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. De volgende artiest is Willy Walde, pseudoniem van Herman Jan Jacob, roepnaam Hemi Caldeway. Geboren in Amsterdam op 30 maart 1905 en overleden in Bennekom op 14 maart 2003. Was de Nederlandse revue-artiest en zijn broer Gerald Walde was ook artiest. Walder werd geboren in de Amsterdamse Pijp. Al jong kwam hij uh, aan, het, uh, aan het toneel. Johan Bissau en Louis Davids waren zijn grote voorbeelden en leermeesters. En zijn bekendste hit is Als op het Leidse Plein de Lichtjes weer eens uh, branden gaan. Een opname 1943, gecomponeerd door Corstijn. Met de tekst van Jacques van Tol. En u hoort hem nu: Willy Walder met Als op het Leidse Plein de Lichtjes weer eens branden gaan. Maandje in haar volle.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 Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve smaak. Zo warm in adem, jij en ik, lachen er naar alle want Als kinderen zo blij, omdat het licht weer brandt. Als op het lijstje plein de lichtjes weer eens branden gaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve smaak.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 Dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schaal. Zo arm in arm, jij en ik, lachen hun naar allen, want als kinderen zo blij omdat het licht weer brand. Als op het lijkje blij de lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schaal. Het Leidse plein, de lichtjes weer eens branden gaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje, die we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 Zeker nog onder moeders paraplu, onder moeders paraplu, onder moeders paraplu, onder moeders paraplu. Het is weer uh, voorbij, die mooie zomer. En dat was een uh, hitzinger van Gerard Cox uit 1973. En dat was op de melodie van City of New Orleans. Een nummer van de Amerikanen Steve Goodman uit 1971. En 1972 een hit voor... Uh, Carlo Guthrie en in 1984 een hit voor uh, Willie Nelson. En Cox baseerde zich echter op de versie van de Frans-Amerikaanse zanger Joe Dessin. Hij schreef in uh, combiné de Nederlandse tekst. U hoort hem nu, Gerald Cox, met Het is weer voorbij, die mooie zomer. Je hebt er maandenlang naar uitgekeken. De koude winter wou maar eerst niet om.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 De bomen. Ik heb s'nachts al lang weer een pianmaal. Dan had je eens in juli moeten komen. Toen sliepen we s'nachts buiten op het strand.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 De muziekprogramma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 Een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Het staat wel later sommige je op de huid. En als je boter op je hoofd dan blijft, dan maar liever uit. Wil je niet opstaan, breken maar lekker, moet je maar weten wat er maar komt. Scherf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 Het was Jantje Koopmans met Rode Rozen. En dan horen een medley van Lubandi, die al eerder hoorde. En nu medley van meerdere hits van hem. En we gaan door met Corrie en de Rekels, een Nederlandse popgroep... rond zangeres Corrie Konings. En ze zijn vooral bekend geworden met de hit Huilen is voor jou te laat.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 allemaal in de kajuit. juif, juist. Het is zo deftig, het is zo fijn, fijn, fijn. Zo'n ijsje langs de Rijn. Zo kwamen we met prachtig weer. Het eerst bij Keulen. Mijn tante walst over het dek als een jongbeulen. Oom Kees nam zij harmonica en geest. Ganz was wirst du schön nicht gesar weltsucar Ripopopik Riep op, ik word zo nah Oh ja zo re schön am rein Rijn. Rijn, Rijn, und sind der zitten change schijn, day mehr der bier bier bier bier bier bier bier bier bier bier bier bier bier Reisje met een bier bier bier Zijnen een krenten, ach ik zeg maar wat. En zo'n liedje heeft honderden kleuren, en zo'n liedje dat danst langs de deuren. En zo'n deuntje zweeft wat dans de rue, naar het hart van u. Als een ballon, een ballon, een ballonnetje, een ballonnetje dat danst in de wind.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 Dan geen maan meer die lacht Er zijn van die truiartisten, die, die hebben hun baard opgespaard Ze zingen maar de chansons tristes En heel onze wereld Is noir Ze zingen Van zuipen en spelen Ze zingen Van kroegen en dood Ze zingen van grauwe bordelen En het laatste refrein Is de goot Hoerkwe Hoerkwe Als er nog Zoveel lieve dingen zijn Als een bloot, een bloot, een bloot een blonnetje dat danst in de wind. Aan een draadje naar de zon. En gaat ze lekker dikker dont je Een blonnetje. blonnetje dat danst in de wind. Aan een draadje naar de zon. En gaat ze lekker dikker rooien. Lekker dikker mooien.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 Nederlands zangduo... bestaande uit Max van Praag en uh, Willy Alberti. De rare diverse hits met nummers als... Aan het strand, stil en verlaten. Dat was 1955 als de klok van Arne 1959 aan de voet van de Oude Wester. 1957, liedjes zijn later nog diverse malen gecoverd. Onder meer door de havenzangers. En die hit uit 1957 aan de voet van de Westertoren. Toren. Want de Oude Wester moet ik zeggen, gaat u nu horen. De straatzangers